6 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. In Kenia hebben veiligheidstroepen alle verdiepingen... van het winkelcentrum in Nairobi in handen. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd tegen de BBC. Hij sluit niet uit dat er nog terroristen binnen zijn... maar ze kunnen volgens hem in dat geval geen kant meer op. De minister noemt het onwaarschijnlijk... dat er nog ergens schijzelaars worden vastgehouden. Bij de aanval zijn 62 doden gevallen... onder wie een 33-jarige Nederlandse vrouw. De eerste zorgverzekeraar die zijn premie voor volgend jaar bekend maakt... verlaagt de basispremie met 90 euro naar 1140 euro per jaar. Het gaat om zorgverzekeraar DSW uit Schiedam. DSW is traditiegetrouw de eerste zorgverzekeraar die de premie bekend maakt. Doorgaans wordt die premie gezien als een goede indicatie... van hoeveel het bedrag bij andere verzekeraars gaat veranderen.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 In Rotterdam hebben omstanders een overvaller overmeesterd die een slijterij overviel. Mensen op straat zagen dat de winkelier door de overvaller met een mes werd aangevallen en kwamen in actie. Ze wisten de overvaller naar buiten te krijgen en droegen hem over aan de politie. De winkelier is naar het ziekenhuis gebracht. Hij is volgens de Rotterdamse politie in zijn nek gestoken, maar is niet in levensgevaar. Het weer bewolkt, kans op nevel of mist. In de loop van de dag breekt de zon door, het wordt 19 graden. Dit was het NOS Journaal. AMWB ah, Verkeersinformatie. Het is op veel plaatsen mistig in Nederland. Het hele land heeft het verkeer plaatselijk hinder van een dichte mist. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is dinsdag 24 september. Goedemorgen. De zorgpremie gaat omlaag. Verzekeraar DSW is traditioneel de eerste die de premie bekend maakt in Nederland. Directeur Chris Omer komt het zo bij ons nader uitleggen. Laatste nieuws over de situatie bij het winkelcentrum in Nairobi... krijgt u zo van onze correspondent Kurt Lindijer. En over Al-Shabaab praten we met Arjen van der Horst in Londen... en terrorisme-expert Bibi van Ginkel. ChristenUnie komt vandaag met een tegenbegroting. Fractieleider Arie Slob komt vertellen wat zijn plannen zijn. Stefan King komt met een vervolg op The Shining. We volgen het Greenpeace-ship, de Arctic Sunrise. Komende uren moet dat in Moermansk aankomen. En Minor Remmers volgt Greenpeace Nederland staat bij de Russische ambassade. Het is een witte villa achter een streng hek met een camera erop. Aan de vlaggenmast hangt de, vr, uh, de vlag van de Russische federatie. Geplakt tegen het hout door het de ochtendmist. En muziek hebben we ook vanochtend in het Radio 1 Journaal. Om te beginnen van William Farrell. Van Pharrell Williams. Het gaat snel. We gaan nu bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren. Keniaanse veiligheidstroepen zouden alle verdiepingen van het winkelcentrum onder controle hebben. Dat meldt de regering. Het is nog niet duidelijk of er nog terroristen binnen zijn. Amerikaanse president Obama heeft de terreuraanval op een winkelcentrum in de Keniaanse hoofdstad Nairobi scherp veroordeeld. Hij spreekt van een misdadige aanval en zegt dat de Verenigde Staten Kenia op alle mogelijke manieren zullen helpen om de aanval het hoofd te bieden. We are providing all the cooperation dat uh, we kunnen uh, als we dealen met de situatie... die uh, de wereld heeft gestuurd. De terreuractie toont volgens Obama aan... dat de internationale gemeenschap gezamenlijk moet optreden... tegen het zinloze geveld van islamitische groepen als al-Shabaab. En de Nederlandse Staten zal blijven werken... met het hele continent van Afrika en rond de wereld... om te zorgen... Sure... Uh, we are dismantling these networks of destruction. Ja, en nu komen er toch weer berichten binnen... dat er zwaar geweervuur wordt gehoord bij het winkelcentrum. Dus die zaak blijven we natuurlijk volgen. Aan de hand van onze correspondent Koert Lindijer, die hoort u straks. En we spreken ook over Al-Shabaab... en het ronselen van Somaliërs in westerse landen. Dan naar Curaçao. De politie daar heeft opnieuw een man aangehouden... die verdacht wordt van betrokkenheid bij de moord op politicus Helmin Wiels. Het is de 36-jarige Elvis K... Curaçao, beter bekend als Monster. Correspondent dik Draaien. Chester uh, uh, K. is uh, in mei van dit jaar in Nederland op de A6 aangehouden... en weer vrijgelaten. Men verdacht hem van de moordaanslag, maar kon dat niet bewijzen. Twee dagen later is hij naar Curaçao gevlogen... en daar te plaatsen op de luchthaven aangehouden... op verdenking van twee liquidaties. En gisteren is uh, dan duidelijk geworden dat hij ook uh, verdacht wordt... van betrokkenheid bij de moord op politicus Helden Wils. Deze Chester Elvis K. dus op Curaçao aangehouden. Later hoort u daar meer over in onze uitzending. Op dit moment zitten in totaal vier mensen vast... vanwege de moord op helm -in Wiels. Drie verdachten zijn deze week voorgeleid aan de rechtercommissaris, die hun hechtenis heeft verlengd met acht dagen. Prins Geimer de Bobon de Parme, de jongste zoon van prinses Irene... heeft voor Nederland een miljoenencontract met Bolivia binnengehaald... voor de winning en verwerking van lithium. Lithium wordt gebruikt in bijvoorbeeld accu's van laptops en telefoons. Nederland gaat Bolivia helpen bij de fabricage van accu's. Wij hebben de kennis, we hebben het lithium. Wij gaan drie dingen met Bolivia doen. Ten eerste gaan we een fabriek bouwen die lithiumbatterij kan maken. Ten tweede, uh, we gaan een laboratorium bouwen... zodat zij lithium zo kunnen maken dat het perfect is voor de batterijen. En het derde is, we gaan een trainingsprogramma doen... voor 40 masterstudenten en twee uh, ja, gepromoveerde uh, studenten... en een aantal technici om voor vier jaar lang met TU Delft echt te leren... Bolivia hoe lithium... komt naar Nederland. Bolivia komt hier leren hoe ze onze techniek moeten toepassen. Al oh, dus de prins in het televisieprogramma De Wereld Draait Door. Hij zei ook uh, dat hij veel aan zijn naam heeft gehad in Bolivia. Ja, de bon, bon is een Spaanse, ik ben half Spaans. Dat is ja. een Spaanse koninklijke familienaam. Dus, uh, en nu gebruik ik mijn naam voor het eerst in deze functie uh, ook bij mijn, bij mijn werk. En, uh, en dat opent absoluut deuren. Minister Ploemen voor ontwikkelingssamenwerking is nu in New York... om een contract met de Boliviaanse minister van Buitenlandse Zaken te tekenen... waarna dat lithiumproject ook echt kan gaan beginnen. Eén jaar lang geen internet en geen mobiele telefoon. Klinkt als een ludiek experiment waar sommigen niet aan moeten denken. Maar de 26-jarige Bram van Montvoort zette er een hoop voor op het spel. Um, nou ja, praktisch gezien is het vrijwel onmogelijk. Dus belastingaangifte doen als ZZP'er, dat uh, lukt gewoon niet. Je komt zelfs de Verenigde Staten niet meer in. Dan moet je een esta ta formuliertje voor invullen tegenwoordig. Nou, dat kan alleen online. Maar sociaal gezien had ik in het begin wel heel erg het idee van... ja, er belt niemand... Ik, Totaal geen idee meer wat er aan de hand is. Montvoort schreef een boek over zijn ervaringen en het heet Verrassend een jaar offline. Goed. Wij gaan kijken wat de kanten, de papierenkanten te melden hebben vanochtend. De terugkeer van de diplomatie, dat is de opener van de volkskrant. Zullen de Amerikaanse president Obama en zijn Iraanse collega Rouhani elkaar vandaag bij de VN in New York de hand schudden? De tijd lijkt rijp voor een opening, al dus de Volkskrant vanochtend. Voor op trouw lezen we de kop. Euthanasie op zwaar demente vrouw was zorgvuldig. Toetsingscommissie geeft voor de tweede keer goedkeuring aan levensbeëindiging bij vergevorderde dementie heeft dus opnieuw uh, dat uh, beoordeeld als zorgvuldig... staat in het jaarverslag van de regionale toetsingscommissie... uit Tijnazi over 2012. Veel over de zorg vanochtend, ook in onze uitzending. Ziekenhuis blind voor geweld tegen kind. Artsen missen duizenden gevallen van mishandeling... Eerlijk zien eh, ziekenhuizen duizenden gevallen van mishandeling over het hoofd. Ze missen de signalen van kinderen of vinden verwondingen niet verdacht. De inspectie gaat ziekenhuizen om opheldering vragen, zo schrijft het AD vanochtend. En het FD, financiële Dagblad, meldt dat een deel van de zorgverzeker is... het schip ingaat door de dalende zorgvraag. Verzekeraars hebben een vast bedrag gegeven aan de ziekenhuizen... om zo een grens te stellen aan de verwachte stijging van de zorgkosten. Maar nu komt men dus niet aan dat bedrag. Achmea betaalde vorig jaar een plusminus 200 miljoen te veel. Dan naar NSC Next, de woordpagina. Uh, daar zien we een paradijselijke foto. Prachtig. Een weide landschap, vol in bloei. Een zon die ondergaat tegen de horizon. Een berglandschap. Op weg naar het paradijs, staat bij de foto. De Verenigde Naties willen de wereld verbeteren... dus kwamen er in 2008 doelen. Weg met armoede, stop aids, een schoon milieu. Het is nu tijd volgens NSG Next om de balans op te maken... en om nieuwe doelen te stellen. Tot slot nog even op de voorpagina van de Telegraaf staat... de waarschuwing verlies portemonnee niet in de PC Hoofdstraat. Nee. Wat is er aan de hand? Nou, nergens ter wereld zijn zo weinig eerlijke vinders te vinden... als in de chique PC Hoofdstraat in Amsterdam. Zo suggereert een internationaal onderzoek van Reader's Digest. Die hebben uh, portemonnees expres verloren. En op de PC Hoofdstraat komen er niet één terug. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half tien... Bakker worden met het NOS Radio 1-journaal. When I was a kid, the things I did were hidden under the grid. Young and naive, I never believed that love could be so well hit. With regret, I'm willing to bet, you say the older you get. gets harder to forgive and harder to forget. It gets under your shirt like a dagger at work. The first cut is the deepest, but the rest of flipping hurt. You build your heart of plastic, you cynical and sarcastic...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 But I can't stand the rejection I hide behind my jokes as a form of protection And I thought I was close but under further inspection Goeie lopen. Passenger met The Wrong Direction. Myno Remmers, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent bij mensen van Greenpeace, want Greenpeace Nederland laat de bemanning van de Arctic Sunrise niet in de steek. Wat gaan ze doen? Nee. Ze gaan demonstreren. Nou, ik heb nog niemand van Greenpeace gezien, moet ik je melden. Ik sta in Den Haag, chique buurt, witte villa, ik zei het al. Dat is de Russische ambassade met een hoog hek eromheen. Daar zie ik ook geen enkele beweging. Maar het is inderdaad wel de bedoeling dat straks, rond zeven uur... hier de directeur van Greenpeace, Sylvia Borren... voor de deur komt staan in haar eentje. En dat is om solidariteit te betuigen met de bemanning die nog steeds vastzit. En waar tot op heden nog niets van is gehoord. Tenminste, dat gaan we straks eens aan Greenpeace. Vragen. En dat allemaal naar aanleiding van een aantal dagen geleden... toen zijn zij door de Russen... ja, hoe heet dat opgebracht, de bemanning? Nou ja, ze worden in ieder geval vastgehouden op een schip dat naar Moermansk vaart. Omdat ze zijn dus eigenlijk min of meer aangehouden tijdens een actie in de, op de Noordpool... bij een booreiland van Gazprom, waar uh, geboord wordt. Greenpeace is daar tegen, dat daar naar olie wordt geboord. Het is een kwetsbaar gebied, zeggen zij. Dat is een beetje de voorgeschiedenis. En ja, wat er nu met die bemanning gaat gebeuren is totaal onduidelijk. Er is ook geen contact meer. Er wordt gedemonstreerd in Moskou. Daar mag je maar in je eentje demonstreren voor het gebouw... het kantoor van Gazprom in Moskou. En daarom gaat er ook hier in Den Haag maar één persoon van Greenpeace... te beginnen dus met de directeur hier voor het hek van de ambassade staan. En dan zal het waarschijnlijk een soort estafette-staking worden... die door zou moeten gaan totdat de bemanning wordt vrijgelaten, zegt Greenpeace... Het is niet de eerste keer dat een schip van Greenpeace in de problemen komt. Misschien kunnen we het ons nog herinneren. Ik geloof dat het was 1985. De Rainbow Warrior kreeg toen een bom aan boord en zonk. Nog niemand heeft de aanslag op het Greenpeace-schip Rainbow Warrior opgeëist. Bij die aanslag kwam een bemanningslid om het leven en ging het schip verloren. De Rainbow Warrior lag in de haven van het Nieuw-Zeelandse Auckland... om actie te gaan voeren tegen Franse atoomproeven bij het atol Mururoa... Er zijn geen aanwijzingen op dit moment dat de aanslag direct te maken heeft met deze voorgenomen acties. En dat vertelt Greenpeace woordvoerster Lies verder aan verslaggever Cor Wijmiga. We weten dat het een erg gevoelig onderwerp is, politiek erg gevoelig onderwerp is. Toch kunnen we niet geloven dat uh, er op een wijze die we ronduit vreed, zinloos, onbegrijpelijk kunnen noemen een actie van Greenpeace moet worden gestopt. Ja, die woordvoerster bleek toen nog niet te weten... dat de Franse geheime dienst wel degelijk achter die aanslag zat. Er zijn ook twee mensen toen opgepakt. Een man en een vrouw van de geheime dienst... bleken daar die bom aan boord te hebben gebracht. Er is geloof ik ook nog een Nederlandse fotograaf bij omgekomen. Maar dat haal ik nou uit een grijs verleden. Ja, de grenzen van het actievoeren. Want wat nu als de bemanning van dit Greenpeace-schip... hetzelfde lot te wachten staat als de dames van Pussy Riot... die nog steeds vastzitten in een of ander strafkamp in Rusland? Het zou zomaar kunnen gebeuren, de Geheime dienst, daar valt niet mee te spotten. En Rusland kan natuurlijk uh, streng reageren. Het kan tot een proces leiden. Uh, want Rusland vindt dat ze uh, strafbare zaken uh, hebben, hebben gedaan. Uh, Rusland uh, meent dat uh, die actie van Greenpeace daar bij dat boorrijland, dat dat gevaarlijk was. Dat dat uh, niet was toegestaan. En daarom zijn ze dus ook aangehouden. Dat schijnt ook nog gewapend te zijn gebeurd. Kortom, ja, uh, het, de reactie is soms niet mals in Rusland. Benieuwd dus wat de volgende actie is. Het schip komt aan in Moersmansk. Als het goed is onze tijd rond 8 uur, maar of dat ook echt zo zal zijn... en of er dan ook nog contact zal zijn met de bemanning, daar gaan we komen. Ja, gaan we volgen, over. We zijn benieuwd wanneer bij jou de eerste actievoerders komen... en we volgen natuurlijk ook dat binnenlopen inderdaad, van de Arctic Sunrise in Moermansk... via onze correspondent. David-Jan voor. Tien minuten voor, half zeven, is het. Billy El Niño Hij was de schrik voor veel Madrilenen in het Franco-tijdperk. Tegenstanders van de dictatuur werden door de sadistische politieagent... flink onderhanden genomen... Maar in Spanje werd na de val van de dictatuur nooit echt onderzoek gedaan. En er werd niemand veroordeeld. Een Argentijnse rechter wil dat het nu verandert. Hij vaardigde een arrestatie- en opsporingsbevel bij Interpol uit. Tegen vier politieagenten. Tot de opluchting van veel slachtoffers. Correspondent Jessica van Spengen hoorde het verhaal van drie van hen. Ze noemen hem Billy El Niño, oftewel Billy de Kid. Waarom? Tijdens de ondervragingen en martelingen speelde hij met zijn pistool als een cowboy. Billy el Niño era famosísimo. Als je mensen op straat vraagt, dan kent iedereen Billy el Niño. Hij was bekend, berucht. Porque es que medio Madrid. Half Madrid is door hem gemarteld. A mucha gente todavía le intimida mucho. Drie verhalen: mensen die op jonge leeftijd onder handen werden genomen omdat ze tegen het regime waren. Yo fui detenida en febrero del de 1975 in una jornada de lucha contra la dictadura. Op een dag, februari 1975, wordt Maria Domínguez opgepakt. Ze is 18. Demonstreert, zoals ze zelf zegt. en militaba en enseñanza media. Curiosamente por lo mismo que están defendiendo ahora los jóvenes en España. Tegen het regime van dictator Franco maar ook voor betere sociale voorzieningen, zoals onderwijs. Eigenlijk net als de jongeren van nu doen, zegt ze. Ze werd drie dagen vastgehouden. Ze wilde dat we namen noemden van illegale organisaties. En ook Felisa Etchegoyen vertelt. Ik heb nog geluk gehad, zegt ze. Als je zag hoe ze anderen toetakelde... In dat beruchte kantoor van de Veiligheidsdienst in het centrum van Madrid. Ook José Rodríguez Barrio kent het. Hij verbleef er drie keer. In het eerste de psychologische, die was, het moeilijkste, was als je naar de verhoorkamer werd gebracht en er kwamen mensen toegetakeld naar buiten. In je kwamen, Je moest wel de andere kant op kijken, want je kon niet laten blijken dat je elkaar kende. De Dictator Franco overleed in 1975. Waar in andere landen onderzoek werd gedaan... en waarheidscommissies werden ingesteld... gebeurde dat in Spanje niet. Onderzoeksrechter Baltazar Carzon deed een poging... maar werd teruggefloten op basis van een jonge amnestiewet. In al die jaren van democratie is er nooit echt over gesproken. El PP nog niet de dictadura franquista. veel in de van PP... De regeringspartij Partido Popular veroordeelt het regime tot op heden niet... omdat er onder hen veel oud-Franco-aanhangers zijn. We zijn in Spanje niet in staat om te schreeuwen dat het een dictatuur was. Hij was geen generaal, hij was een dictator... Nu gaat een Argentijnse rechter het toch nog een keer proberen. Er is een opsporings- en arrestatiebevel uitgevaardigd... tegen vier politieagenten uit het Franco-tijdperk. Onder wie José Antonio González Pacheco. Beter bekend als Billy El Niño. Ik wil dat de hele wereld weet, zegt Maria, wie wat heeft gedaan. Helaas kunnen veel slachtoffers het niet meer navertellen, zegt Jesús. De desaparecidos? De duizenden vermisten, de mensen waarvan hun kinderen werden gestolen, die gemarteld zijn. Veel zijn er al overleden, maar wij kunnen het verhaal nog wel vertellen. Onze stem is een beetje die van hen. Verslag was dat van uh, correspondent Jessica van Spengen over Billy the Kid, Billy El Niño. Vijf voor half zeven u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De fans van Stephen King hebben er bijna veertig jaar op moeten wachten. Het vervolg op The Shining, een van zijn allerbekendste boeken... en wereldberoemd geworden door de huiveringwekkende verfilming met Jack Nicholson. Vandaag verschijnt wereldwijd de opvolger, Dr. Sleep. Jack Nicholson draait door, alleen met zijn gezin in een afgelegen hotel in de bergen. Uiteindelijk overleeft alleen zijn zoontje Danny het. Een jongetje dat de gave heeft om gebeurtenissen te voorzien. Tony, ben scared. Het nieuwe boek begint een jaar na het einde van The Shining en volgt Danny als hij volwassen wordt. Dr. Sleep begint about een jaar na de Overlook. Is destroyed at the end of the shining and then it moves forward through Dan Torrance's growing up. Because he's just a little boy in the shining. I was just kind of curious about what would happen to him. Ik was gewoon nieuwsgierig wat er met hem zou gebeuren, zegt Stephen King. Danny kan nog steeds de toekomst voorzien en de gedachten van andere mensen lezen. Annemarie Lodewijk vertaalde het boek in het Nederlands. Het, het jongetje wat we kennen uit Shining. Het kleine jongetje wat ook in de film de Shining, wat je op zijn fietsje ziet rijden door uh, hotelgangen. Dat jongetje, de zoon van de hoofdrolspeler, is volwassen geworden. En daar gaat het boek over. Dat is dan Dr. Sleep. Over het verhaal wil ze niet meer zeggen om de plot niet te verklappen. De duistere krachten waarmee Danny te maken krijgt, doen zich nu voor als bejaarden die met grote campers door het land reizen, zoals te horen was toen Stephen King eerder dit jaar voorlas uit zijn nieuwe boek. The tribe owned whole towns in Maine, Florida, Colorado and Arizona, but they never stayed in those places for long. They liked moving around and that was good because they had to. If they stayed in one place, they'd eventually attract attention because They don't age like other people. Ze reizen voortdurend door Amerika om niet ontdekt te worden, want ze worden niet ouder zoals normale mensen. Honden hebben ze niet, want die zouden herkennen wie ze echt zijn. Maar tijdens hun strooptochten door Amerika hebben ze het wel op sommige kinderen voorzien. Ze don't like dogs, but they like certain children. Yes, they like certain children very much. Je merkt als ze wel of een boek goed geschreven is. Het ene boek vertaalt een stuk prettiger dan het andere. Hier hoef je verder niet zo heel veel aan te doen. Dat werkt heel lekker. Iemand die, die, die goed schrijft, die lekker schrijft, dat is ook lekker vertalen. Stephen King aarzelde lang of hij het boek wel zou schrijven. Hij twijfelde eraan of de fans van vroeger het vervolg net zo eng zouden vinden. Want tieners kan je nou eenmaal makkelijker angst aanjagen dan volwassenen. You meet people to say, you know, I read that book, The Shining, and it really scared the hell out of me. And I'm thinking to myself, well, sure, you were you were easy. You were, you know, 14 and away from camp and shaking in your shoes. So the fear is that people will come back expecting that kind of scare as grown-ups, and that just never happens. Oh, Marcelo. <laughs> Kom eens lekker bij me. <laughs> Dr. Sleep van Steven Gates. Het NLS Radio 1 e Sport. Oh, dat ja, het was al bekend. Maar moest nog wel officieel worden. Bert van Marwijk als nieuwe coach van Hamburg SV. Nou, het is officieel. Vanaf morgen gaat hij aan de slag bij de nummer 16 van de Bundesliga. Veel werk aan de winkel voor Van Marwijk. Dat, is, dat maakt juist de uitdagingen groter. Een ploeg die echt uh, heel onzeker is en, en ook niet goed speelt. Veel goals tegenkrijgt. Ja, om, om daar wat structuren aan te brengen en duidelijkheid te verschaffen in hoe, hoe, je, hoe je wil spelen. En daar ook elke dag mee bezig zijn. En als je dan ziet dat zo'n ploeg vertrouwen krijgt en dat het uiteindelijk in het resultaat ook terug te zien is. Ja, dat, dat, dat geeft heel veel voldoening. Pas de laatste weken melden zich clubs bij Van Marwijk. Na het EK bleef het heel lang stil. Nou, ik denk dat, dat als ik na het EK uh, gelijk had aangegeven dat ik zou stoppen als bondcoach... dan denk ik dat ik best wel veel mogelijkheden gaat zou hebben. Maar als je dan zo'n slecht uh, EK speelt, dan weet je ook dat je naam... Op, dat wordt dan een keer anders naar gekeken. En, en, en is het is wel veel uh, belangstelling, maar niet op, op het niveau wat ik zelf graag wilde. Dat is heel eerlijk van Van Marwijk. Bij de presentatie gisteren van de schaatsploeg uit de activa-directeur Gerard... Velle kritiek op de overvolle schaatskalender. Die moet aangepast worden, vindt hij. Schaatsbond, KNSB, is daar al mee bezig, zegt Arie Koops, directeur van de Bondsport. Wij hebben met heel veel mensen dus dat plan gemaakt, het podium tot podium. En het is nu ook aan ons om in contact te komen met de internationale bond... Maar we hebben nu ook nog een hele winter voor, uh, voor de boeg... waarin we ook met heel veel andere landen zullen gaan uh, praten... om in ieder geval draagvlak te creëren bij andere landen. Want in die zin zijn wij ook maar één land van de vele landen... die straks een stem hebben uh, bij het congres in juni 2014. En het Nederlands Olympisch Comité heeft een dringend beroep gedaan op de gemeenteraad van Hengelo om de Fanny Blancas Koen Games te houden, te behouden. Het atletiekevenement, vernoemd naar de oud-atleten dus, Fanny Blancas Koen, dreigt te verdwijnen vanwege bezuinigingen. Voorzitter van NOC NSF Bolhuis heeft alle raadsleden van Hengelo per brief met klem opgeroepen dit topsportevenement te behouden. Na half zeven hoort u meer sport dan namelijk uitgebreid, een uitgebreid gesprek met Ellen van Dijk. Zij is een van de favorieten voor de wereldtitel tijdrijden vandaag in Florence. Dit is Radio 1. Half 7, het NOS Journaal, Jan van der Putten, Goedemorgen. Goedemorgen. in Kenia hebben veiligheidstroepen... alle verdiepingen van het winkelcentrum in Nairobi in handen. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd tegen de BBC. Hij sluit niet uit dat er nog terroristen binnen zijn... maar ze kunnen volgens hem in elk geval geen kant meer op. Maar persbureau Reuters meldde iets voor voorzessen... dat er toch opnieuw wordt geschoten. Dus of er nog wordt gevochten met die terroristen... dat is onduidelijk op dit moment.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 En op Curaçao is een vijfde verdachte aangehouden... voor betrokkenheid bij de moord op politicus Helmin Wiels. Het is een man van 36. Hij zat al in voorarrest voor twee liquidaties... in het circuit van Curaçao. Dan nog het weer, bewolkt en nevelig. In de loop van de dag breekt de zon door en het wordt 19 graden. Morgen is er kans op een bui, daarna tot het weekend droog... en het is rond de 16 graden. En hoe is het op de weg, Edwin Gerritsen? Goedemorgen. Morgen. In het hele land komt plaatselijk dichte mist voor... en daardoor kunnen op verschillende wegen de spitsstroken niet open... zoals op de A9 en de A13. Er staat een lange feed op de A7 richting Amsterdam... voor Afgidweide-Wormer, 10 kilometer. Op de A8 richting Amsterdam voor Oostzaan 2. De A9, Alkmaar-Amstelveen voor Knoppen-Rotterpolderplein, 2 kilometer. En tussen Venlo en Tegelen en Venlo en de Duitse Kaldenkirchen rijden door een wisselstoring, geen treinen. De vertraging is meer dan een uur. Goed, Edwin. Tot zo dadelijk. En over anderhalve minuut hoort u meer over die zware jongen... die is aangehouden. op Curaçao. Blijf luisteren. Ik ben Eleni Achilleos. Ik ben 23 jaar en op zoek naar een werkgever die mij een kans geeft. En ik ben niet alleen. Er zijn nog 150.000 jongeren die nu werk zoeken...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 Ga naar 360 magazinenl Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U hoort het al even, politie op Curaçao heeft een vijfde verdachte aangehouden... in de zaak rond de moord op politicus Helmin Wiels. Het zou gaan om de 36-jarige Elvis K. We gaan naar correspondent Dick Draaier op Curaçao. Dick, vertel eens, wie is deze man? Hij is uh, net als de drie andere verdachten die sinds vrijdag vastzitten, uh, afkomstig uit de wijk Koraals Pecht. Twee weken na de moord op Wils, begin mei, is hij aangehouden in Nederland op verdenking van het voorbereiden van een moordaanslag. Maar eigenlijk direct weer vrijgelaten door justitie in, in uh, Nederland. En hij vertrok dan met het vliegtuig naar Curaçao. En daar is hij op, in de slurf op uh, Vliegveld Hato aangehouden. En sindsdien zit hij vast voor een liquidatie die uh, in, uh, in juni 2012 zou zijn gepleegd. En vervolgens is er nog een liquidatie bijgekomen... waarvan hij uh, in staat van beschuldiging gesteld. En vandaag dan het grote nieuws... dat hij ook bij de liquidatie van betrokken zou zijn. Maar Dick, in deze zaken hadden ze hem dus nog niet in het vizier. Nou, er werd hier op Curaçao wel druk gespeculeerd omdat hij uh, al aangehouden was. Dat, en omdat hij uit dezelfde uh, clan of uit dezelfde, de, dezelfde bende van vooral specht kwam... had men hier al wel gespeculeerd dat de, deze uh, uh, aanklacht wel snel zou komen. En ja, hij is vandaag dan toch iets sneller gekomen dan we allemaal gedacht hadden. Hey, en er zitten nu in totaal vijf verdachten vast. Hoe gaat het verder met de zaak? Hebben ze bijvoorbeeld al uh, de opdrachtgever in het vizier? Nou ja, het lijkt met de, de, de aanvoering in zijn zelf van uh, Monster... zoals de bijnaam van uh, Elvis, uh, Elvis K. is... Uh, lijkt wel een, uh, zeggen, een plaatje rond wat betreft de uit, uitvoerende comité van zware jongens... die uh, betrokken zouden zijn bij de moordenspiels. En inderdaad, de grote vraag is nu... Uh, wie is de opdrachtgever? Want het o OM, het Openbaar ministerie, heeft al heel duidelijk gesteld... dat die niet tussen deze verdachten zit. En ja, vraag kan ik nog niet beantwoorden... maar. OM zegt dat ze dicht bij de opdrachtgever zitten... en dat ze alleen nog rond moeten zien te krijgen. Maar Dick, weer iemand aangehouden, uh, opnieuw een, een nieuwe verdachte. Het wordt wel heel omvangrijk zo, toch? Ja, de laatste de, de, de verdachte komt ook uit. Dat klubje, zoals ik net zei, van Coral Becht... uit die bende No Limit Soldiers. En uh, Het lijkt er dus op dat hier een drugsbende die actief al is... op het gebied van liquidaties, uh, betrokken is bij die moord op wils... De grote vraag is natuurlijk wie is de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft in ieder geval wel zicht gehad... op, op deze bende in Oh, Dus correspondent Dick Draaier ja, vanaf Curaçao, dankjewel. Je kunt slager worden of uh, elektricien... of presentator van het NOS Radio 1-journaal. Nou, er zijn ook nog veel andere leuke opleidingen... Hoor, waar jongeren tegenwoordig uit kunnen kiezen. Sportopleiding Sios. Met vestigingen in Goes en Breda... is onlangs met een nieuwe opleiding begonnen... Namelijk waar veel studenten wel warm voor lopen. Verslaggever Pas Sanders ook trouwens. Hij ging langs bij een van de instructeurs... van deze opleiding in Roosendaal. Het lijkt alsof we in een stevige windbui staan. Maar Bas Driesje, dan staan we niet. Hè? Want waar staan we nu? Uh, we vinden ons momenteel in de vliegkamer van onze windtunnel waar het op dit moment 50 km per uur waait. Onderin de bodem uh, bevindt zich uh, 12 turbines. Die blazen ventilatoren aan. Die ventilatoren die blazen de wind eigenlijk deze glazen buis in. Waardoor we in die verticale luchtstroom het, uh, het gevoel kunnen simuleren van een vrije val uit een vliegtuig. Indoor skydiving heet dat? Absoluut. Dan sta je hier in die bak. En wat moet je dan allemaal kunnen als instructeur zijnde? Ja, ten eerste uh, moet jij kunnen... Uh, bewegen in die wind. Dat is nogal een beetje een aparte techniek. Het uh, is een hele rare en onnatuurlijke manier van bewegen. Nadat die mensen zich goed leren beheersen te bewegen in die uh, tunnel, uh, windtunnel zoals wij dat dan noemen, dan gaan ze leren hoe ze daarin uh, mensen die dit nog nooit gedaan hebben, uh, ten eerste kunnen uitleggen en ook kunnen behoeden om zich uh, pijn te doen. En als je instructeur bent in deze buis, kun je dan ook uit een vliegtuig springen? Ja, theorie wel, praktijk trouwens ook. Alleen buiten komen er twee belangrijke factoren meespelen. Dat is een stukje psychologie. Gewoon angst, het is hartstikke eng om bij een vliegtuig te springen. En uh, er moet op een gegeven moment een parachute open. En dat kunnen wij hier binnen niet simuleren. Nou staan we nu in 50 km per uur. Hij kan nog veel harder, want hier kun je niet op skydiven. Hè? Nee, nee, een uh, heel klein kind zou het wellicht kunnen. Maar daar moet hij een stukje harder voor. De gemiddelde mens uh, vliegt bij ongeveer 180, 200 km per uur. Uh, dus hij zal een stukje harder moeten dan deze 50 momenteel. Zullen we eruit stappen? Want behalve dat het wel lekker fris is, het is ook niet goed voor je haar. Hè? Het is radio, maar het haar gaat de war. Dat is een goed idee. We zijn inmiddels verhuisd naar de wat rustigere gedeelte van deze turbine. De controlekamer. Opleiding op het ons een sportopleiding om instructeur te worden voor het indoor skydiven. Is het een serieuze opleiding of een pretvak? Beetje allebei eigenlijk. Lijkt mij namelijk ook, ja. ja de, eigenlijk is het, waar ik ook echt op hamer tijdens de opleiding... is het uh, het brengen van plezier. Uh, maar we bevinden ons in, in een best wel intimiderende ruimte... Met een, met een hele hoop wind... waarin mensen zich toch wel heel erg snel kunnen verplaatsen. Uh, dus ook ongewenst. Ja, en dan komt ons vak uh, om de hoek kijken... om die mensen dus uh, op dat moment te behoeden om zich pijn te doen. Ja. En hoeveel plek is er? Voor hoeveel studenten per maand of per jaar... Ja, groepjes van vier is voor ons eigenlijk ideaal. Uh, we zijn er redelijk flexibel in. We kunnen op een gegeven moment de hulp van senior instructeurs. Maar bewezen is ze met, met vier jongens dan, uh, of dames. Dan kunnen we daar leuk mee, mee mixen. We werken vaak in tweetaltjes en dan kan ik het nog overzien. Uh, en wat, de bedoeling is dat we dat uh, na die opleiding gewoon door blijven draaien. Nu is het zo dat een x-aantal van die studenten kan uiteindelijk hier aan de slag. Uh, maar die andere studenten die die opleiding gaan volgen, komen die dan makkelijk aan de bak? Nou, toen wij begonnen waren er nog maar vijf winters in heel Europa. Dat zijn er momenteel 35. Uh, dus er is absoluut kans, uh, kans voor die mensen uh, om dat te gaan doen. Ja. Skydiver tijdens schooltijd. Waanzinnig, hè? <laughs> ja. Ja, Dit is fout gedaan aan ons leven. <laughs> Dit is tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Wielrenster Ellen van Dijk is in bloedvorm. Ze wil vandaag wereldkampioen worden op de individuele tijdrit in Florence. Van Dijk heeft al een wereldtitel op zak. Haar ploeg werd afgelopen weekend kampioen op de ploegentijdrit. Steven Dalebout kijkt vooruit en bleekt ook nog even terug. Bij de mannen was het verschil 81 honderdster tussen de nummers 1 en 2. Uh, bij jullie was het 1 minuut 11. Hoe lang is dat? Ja, dat is best lang denk ik. Als je langs de kant van de weg gaat staan... En, ja, en je wacht totdat er 1 minuut en 11 seconden verstrijken. Dan, kan je, dan, staat er, dan sta je er best lang eigenlijk. Ja. Ja. Nou, misschien kunnen we die hele rit wel in 1 minuut 11 verspreken. Want ik druk nu op start van de stopwatch. En dan loopt 1 minuut 11 om te kijken hoe lang dat is. Want die rit, ja, het, het ging heel goed. Hè? Um, ja, de, de rest van de ploeg leunt op jouw schouders. Omdat jij de motor van de ploeg bent. Um, en die motor die draaide goed. De motor draaide goed, ja. ja. Hij ah, zegt zelf alweer heel bescheiden: van nou, dat valt al mee. Ik zie ja, je kunnen Nee, ja, ja, maar je doet het echt serieus met z'n allen. We hebben natuurlijk allemaal sterke renners En ja, ik rijd wel langer op kop, misschien. Maar het is, ja, zonder die andere zou ik het ook niet kunnen. Dus uh, het liep gewoon heel goed vanaf het begin eigenlijk. En als je dan weet dat je altijd boven de 50 rijdt. en dat, dat je ziet dat je dat vast kan houden. dan weet je dat je wel op een goede weg bent. Maar je blijft altijd een beetje nerveus naar wat andere teams aan het doen zijn. Ja. Is het gisteravond nog gevierd, deze overwinning? Ja, we hebben gezellig met z'n allen gegeten en uh, champagne gedronken. En uh, ja, dat was eigenlijk gewoon, het was echt heel leuk en een leuke afsluiting uh, met het team op die manier ook. Ja, ook wel een beetje emotioneel, want je hebt gewoon een mooi seizoen met z'n allen gehad. En dan opeens is dat ten einde, en dan, uh, ja, dan ben je daar weer mee klaar. En dan moet je weer verder, en dat is wel, wel even lastig om dan weer om te schakelen. Zijn dat, is het dat al voorbij? Nee, nog steeds niet. Nog steeds niet, moet je, moet je nagaan. Ja, de ploeg is nog steeds niet voorbij, de nummer twee. Oh. Jeetje, wat een traag bij. Daar zijn ze. 1 minuut 11 nu voorbij. Kun je je voorstellen, wat een verschil dat was. Je zegt, we hebben het seizoen afgesloten. Maar dat, ja, voor jou was dat natuurlijk niet zo. Ook al heb jij een glas champagne gedronken. Jij hebt gezegd... Nou, maar oh, Dat heb jij niet gedaan. Ja, nee. Alleen de rest van de ploeg. Nee nou, ook niet allemaal. Maar de focus is wel meteen weer op vandaag. En... Uh, ja, dit is altijd mijn hoofddoel geweest. Maar ja, het is wel gewoon... Je leeft met z'n allen echt naar zo'n zo moment toe met zo'n ploegentijdrit. En als dat dan lukt, dan is dat wel gewoon een ongelooflijke ontlading. En dat is ook echt heel mooi als je dat dan met elkaar een beetje, een beetje kunt vieren. Morgen is dan die individuele tijdrit. Ik heb volgens mij jou voor het eerst horen zeggen... ik ga voor de nummer één positie in die tijdrit. Ja, ja Ik normaal zeg ik dat eigenlijk ook niet zo snel. Maar ik heb gewoon een heel goed seizoen gehad en heel veel goede tijdritten. En, uh, ja, het is wel gewoon realistisch denken om dat te zeggen. En uh, ja, ik uh, ga me daar niet achter verschuilen om te zeggen... Nou oh, ja, we weten, ik weet het niet. En, uh, ik voel me goed en ja, het enige wat ik echt heel graag wil is winnen. Dus ja, dat, dat, dat, daar ga ik voor. Merk je ook om je heen, als, je, nou, als ik met de andere Rensers praat... Die praten allemaal vol respect over jou. Marjanne Janne zegt bijvoorbeeld... Ze is zo ontzettend sterk, die Ellen van Dijk, op dit moment. Ja, dat is heel leuk om te horen natuurlijk. Dat, uh, dat geeft je gewoon heel veel moraal en ook wel gewoon de... De, ja, zeker als iemand als Marianne dat natuurlijk zegt, dat is gewoon hartstikke leuk. Maar ook de afgelopen paar wedstrijden, die geven gewoon wel veel vertrouwen. Als, je, als alle wedstrijden gewoon goed lopen en je ja, een beetje in de winning mood bent eigenlijk. Dan, ja, dat, dat geeft gewoon vertrouwen voor dit WK. Mooi, Ellen van Dijk. Edwin Gerritsen, hoe is het op de weg? Veel mist volgens mij, hè? Zo hebben wij niet in ieder geval deze ochtend ervaren. Ja, inderdaad, Lara, veel mist. En daar heeft het verkeer ook last van, want er zijn uh, verschillende spitstroken dicht. Op de A9 richting Amstelveen is die dicht. En op de A13 richting Den Haag. Leidt dat dan tot extra files, of valt ja. het mee? Nou, op de A9 kan je dat al zien. De A9 van Alkmaar naar Amstelveen, daar staat verknopend Vels 4 uh, kilometer file. Op de A13 heeft dat nog niet tot file geleid. Op de A58 van Eindhoven naar Breda staat verknopen de Baars 4 kilometer file. Daar er staat een auto met pech en de rechterrijstrook is dicht. Met al die mist, wat verwacht je vervolgens voor deze ochtend, Edwin? Ja, het wordt toch wel wat drukker daardoor, denk ik. Tegen de 200 kilometer file, denk ik. Oké, okay, tot later. Tot straks. Nou, de Maino remmers en Mijn zie jij door de mist al al die spandoeken en vlaggen? Nou, dat valt erg mee. Maar de actie is wel <lacht> begonnen, kan ik je melden, ja, maar nou Marcel. Want... Kijk. Dit is het plastic stoeltje. Dan is er nog een tas en een thermoscan... En nu loop ik naar de overkant van de straat... want het plastic stoeltje is nog niet nodig. Maar Sylvia Borren van Greenpeace, de directeur hier in Nederland... die staat er met het groene regenhek aan voor... een soort Villa Volta-achtig gebouw. Hè? Ja. Dit is het. De Russische ambassade. En we zijn nu begonnen met uh, één persoonsdemonstratie. Ja, ik om... zie een, uh, een bord. Free the Arctic 30. Ja, dat zijn de 30 uh, actievoerders die nu... naar uh, gesleept worden. Met een paar fotootjes erop, hè? dat zijn ja, een, een paar van de bemanningsleden. Ja, en Pfizer, dat is onze campagnevoerder van Krimpies Nederland. Uh, dus wij zeggen free the Arctic 30, maar we zeggen ook free Pfizer. Ja. Ja, daar staat u dan met de handen in de zakken voor de Russische ambassade... waar de vlag tegen de vlaggenmast geplakt hangt door de mist. Ik zie een spin op het hekwerk en verder is er nog niemand binnen, denk ik. Ik denk het ook nog niet, nee. Nee. Maar er staat nu ook in Moskou iemand bij Gazprom voor de deur. Dat klopt, en ook in andere landen. We hebben dus uh, gezegd wereldwijd... we doen uh, in solidariteit mee met onze collega's in Moskou. En daar mag je maar in je eentje demonstreren. Want ja. dan heet het geen demonstratie. Dat is een soort verordening. Dat is een soort verordening. Dus zij staan daar uh, alleen... Demonstreren en wij gaan datzelfde doen totdat onze collega's vrij zijn. Het wordt een estafette staking. Het wordt, het of staking is een actie. Ja, klopt. Ja. Ja. Dus dat betekent dat er strakjes iemand anders wellicht wel op een plastic stoeltje gaat zitten hier. En dat gaat, kan dagen zo doorgaan. Kan dagen zo doorgaan. Ik hoop het niet. Uh, vandaag komen ze aan. Dus ik hoop dat we dan iets horen. Er is ook nog geen, geen aanklacht ingediend tegen onze collega's. Dus um, we kunnen ook niks. En we hopen dus uh, dat als ze aangekomen zijn dat onze collega's meteen vrij zijn. Ja, maar dat weten we natuurlijk niet. Alleen van der Horst van Greenpeace is hier ook. Al iets gehoord van de bemanning. Weten jullie waar het schip zich nu bevindt? We vermoeden dat het uh, zich in de buurt van Moermansk bevindt. Uh, we hebben nog niks gehoord. Ja, maar dat kan je niet zien aan een, een AES of een, een zendertje wat aan boord aanstaat? Het laatste bericht was dat het ergens rond deze tijd ja. uh, aan zou komen. Maar of dat ook zo is, dat weet ik niet. Nee, er is echt helemaal geen enkel contact. Nee. Uh, dus het is volledig in de duisternis. Ja, dat klopt. Ook met hoe het met de bemanning is gesteld nu? Ook dat, ja. Ja, het is nog ontzettend stil hier. Er uh, is al wel een politieauto langsgereden net voordat jullie er waren. Uh, afwachten wat er gaat gebeuren. Weet u hoe laat het personeel van de ambassade komt? Nee, dat weet ik niet. Geen idee, van misschien komt er iemand vandaag? Ja, dat zou kunnen, hè? Maar het zal is. wel, toch? Ik denk het wel. Ik neem aan dat onze actie niet zo succesvol is... dat ze nu al wegblijven van de ambassade. nee. nee. Goed, nou, uh, we wachten af wat er zich gaat ontwikkelen hier voor de deur van, uh, voor de poort eigenlijk van de ambassade, een wit gebouw waar de Russische federatie vlag hangt. Permanent mission of the Russian Federation staat op het bord te lezen, uh, maar het hek dat uh, zit nog flink dicht en er is nog niemand. Mijne remmers dus. En we houden natuurlijk ook die Arctic Sunrise in de gaten... via onze correspondent in Rusland. Als die binnenloopt in Moermansk, dan hoort u dat. En zo dadelijk een onderbroek met een luchtje. Een visluchtje. Ja, ik heb het zelf niet verzonnen. Blijf maar luisteren. Het NOS Radio 1 Journaal. Angel of Harlem. Twintig ton opgedoken visnetten gaan vandaag op weg naar een nieuwe bestemming. In sokken, tapijttegels en, daar is die onderbroeken. Joost, Joost Versveld, Vereniging Kust en Zee, betrokken bij het opduiken. Goedemorgen. Goedemorgen. Mevrouw Versveld, um, waarom heeft u al die visnetten opgevist? Ja, die, die liggen overal in de Noordzee en de rest van de wereld ook liggen. Die liggen gewoon verspreid onder water door te vissen zonder dat ze worden opgehaald. Dus het is afval en we hebben ze aan wal gebracht. Ja, dus het is ook vanuit uh, het oogpunt van uh, diervriendelijkheid... om ze ja. daar weg te halen. Ja, klopt. Opruimen van de, van de zeeën ja, en uh, ze gezond weer maken. Ja. Gaat u er dan uh, speciaal naar op zoek, naar die netten? Ja, ze blijven hangen aan uh, obstakels zoals brakken en dergelijke... dus die kan je dan met de uh, radar goed vinden. En uh, op het moment dat je dan afdaalt met, als duiker of uh, als berger... met uh, met een kraan daarboven het, uh, het omhoog kan takelen. Ja, dan, uh, dan ben je in één keer klaar met schoonmaken. En had u dan van tevoren al bedacht dat daar ook onderboeken van gemaakt kunnen worden? Uh, nou, eerlijk gezegd niet. Want nee. twee, jaar, twee jaar geleden begonnen we gewoon met het schoonmaken. En ja, die berg aan wal werd steeds groter. En opeens dachten we, ja, dit is gewoon mooi Nijon, Nylon, daar, moet, uh, daar moeten we wat iets van kunnen maken. Hm. En uh, ja, het moet dus vooral Nylon zijn. Niet katoen en, uh, en andere plastics. En die worden, die worden nu omgezet in uh, materiaal om mee te weven met ja. een garen. Maar, nou, dat lijkt mij het meest logisch makkelijkste om, om ze gewoon weer als visnet te gebruiken. Maar dat kan niet. Nou, het zijn stukken. Ze zijn vaak gescheurd. Uh, ze zijn, uh, ze zijn, het is een mixture van allerlei soorten netten. Dus dat, dat zou kunnen, maar dat is net zoveel werk als er gewoon mooi garen van te spinnen. Een kleine geitje hoor, maar zit daar geen luchtje aan? Hm. Aan die netten? Ja. Enorm. Ze worden e e weer eerst schoongemaakt. Ja, stinken ze als, als een gek? Ja, ja, ze liggen nu in een depot in Scheveningen. En dat is één grote berg met, uh, met vislucht. En, en hoe, hoe krijgt u die lucht eruit? Ja, ze worden gewassen. Dus, en, ja. en, en dan nog een keer wassen en nog een keer wassen? Ja, ja. ja precies. <lacht> Goed, ja, veel dragen. Uh, <lacht> nu gebeurt dit voor de Nederlandse kust. Hoe is dat elders ter wereld? Ja, Er worden op heel veel plekken ter wereld wordt nu al schoongemaakt, maar uh, nog niet uh, verzameld. En wij zijn. Met LGC bezig om dat te coördineren. Zodat op meerdere plekken ook um, de netten naar een, een nieuwe bestemming gebracht kunnen worden. Aha, daar kan ook uh, geld aan verdiend worden. Uh, dat, is, uh, dat is ook een business, ja. Er zijn al fabrieken Want... die dat kunnen, kunnen doen. Ja, dat is een mooie drijfveer natuurlijk dan. Ja, ja. Zeg, wanneer kan ik zo'n uh, stel sokken of een onderbroek bestellen? Uh, volgend jaar, voorjaar, zijn de sokken van LCC's op de markt. In het voorjaar? Ja, Heerlijk. En, uh, als, uh, als er ECO nieuw op het uh, etiket staat, dan, uh, dan het wordt het al gebruikt. Maar dan via internet kun je misschien dingen vinden al. Waar komt onze sokken in het voorjaar, volgend jaar? Maar dat hele proces, dat, dat moet dus nog... Want we, hoe, hoe ver zit u in? U heeft die net al uh, aan land. Hoe ver bent uh, u nu in dat hele proces van het maken van, uh, van sokken en onderbroeken? Uh, dat, is, uh, dat is al ontwikkeld, maar het moet nog in productie genomen worden. Dus de netten van deze 20 ton uh, scheveningen... die worden dan uh, verwerkt op de sokken van volgend jaar. Juist, ja. duidelijk. Joost Versveld, Vereniging Kust en Zee. Dank u wel, hoor. Dank u wel. Het NOS Radio 1-journaal Mediaoverzicht. Techneuten gezocht in het buitenland, schrijft de Telegraaf. Nederlands bedrijf Fugro heeft tot 2016 jaarlijks 100 nieuwe mensen nodig... voor het bemannen van een splinternieuw en ook peperduur high-tech centrum in Nooddorp. Probleem alleen is dat deze werknemers er in Nederland niet zijn. We hebben het al vaak over gehad in het Radio 1-journaal. Er te weinig techneuten zijn opgeleid. Ja, dus gaat Fugo op zoek naar geschikte kandidaten in het buitenland in Italië. Volkskrant vraagt zich op de voorpagina af of de Amerikaanse president Obama... en de Iraanse president Rouhani elkaar vandaag de hand zullen schudden. Ze moeten elkaar op de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Voorgaande jaren was dit een weinig spannende vergadering... maar dit jaar kon het volgens de krant wel eens anders worden. De twee leiders zullen onderzoeken of ze hun geschilpunten kunnen oplossen... met praten in plaats van vechten. Een deel van de zorgverzekeraars gaat het schip in door de dalende zorgvraag, meldt het financiële dagblad. Verzekeraars hebben een vast bedrag gegeven aan de ziekenhuizen, maar dit jaar is er minder vraag naar zorg en daardoor wordt het vooruitbetaalde bedrag niet gehaald. In Trouw op de voorpagina een interview met de Nederlandse predikant in Nairobi, in Kenia. Volgens hem is het bizar dat de gijzeling zo lang duurt. De gijzelnemers willen toch niet onderhandelen. Dit kan alleen maar verder escaleren. Het AD heeft een grote foto op de voorpagina van de hoogzwangere Elie Javous... die de handschut van Bill Clinton. Brabantse was een van de slachtoffers die werd vermoord in dat winkelcentrum in Kenia. Daarnaast heeft de krant een artikel over kindermishandeling. Volgens de inspectie zien ziekenhuizen jaarlijks duizenden gevallen... van kindermishandeling over het hoofd. De artsen missen signalen van kinderen... of vinden de verwondingen niet verdacht. En mocht u uw portemonnee verliezen in de PC Hoofdstraat in Amsterdam... dan bent u hem waarschijnlijk voor goed kwijt, zo meldt de Telegraaf. Verslaggevers van het Maandblad, Research Digest... deden onderzoek in 16 verschillende steden op vier continenten. Ze verloren bewust hun portemonnee en keken dan vervolgens wat er gebeurde. Nou, niet één werd er in de chique de Amsterdamse winkelstraat teruggebracht. Het is ook daar crisis, denk ik. Onze portemonnee lag er nog maar net... toen er een glimmende zwarte auto naast stopte. Het portier ging open. Een arm griste ons verloren voorwerp van straat. En oeit, weg was de auto. Tja. Nou, kun je naar fluiten. Nog een aardig verhaal trouwens op onze website over uh, president Obama. We hadden het net over zijn gesprekken met Rouhani. Mm, aardig is de kop. Obama bang voor zijn vrouw. President Obama heeft al jaren geen sigaret gerookt. Uit angst voor Michel, zei hij in een privégesprek met een VM-medewerker in New York... Hij had alleen niet doordat de microfoon nog open stond. Gaat u maar even naar onze website, nos.nl of naar de app van de NOS. Daar kunt u het hele verhaal lezen. En Na 7 uur hoort u meer over Kenia. U hoorde het, uh, daar de regering zegt de situatie onder controle te hebben. Maar er komen ook steeds berichten weer binnen van hevige vuurgevechten. Onze correspondent is ter plekke, Koerd Lindij. Hoe hoort hem zo? Ha, Marjan, klaar voor volgende week? Ja, Helemaal.